Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Zwitserland woedt sinds gistermiddag een grote bosbrand. Meerdere dorpen in het kanton Wallis zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. De brandweer heeft moeite met blussen vanwege de steile hellingen in het landschap. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn met het bestrijden van de bosbrand. Het is al enige tijd zeer droog in het zuiden van Zwitserland. In Polen zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangar van een skydive-centrum. De piloot kwam om het leven, net als vier mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er acht gewonden onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Enkele uren geleden verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In arme landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïnse graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood...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 You're fine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 Zandvoort! Zandvoort negen is zon zee danford and summer hits there it is i can see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 So one was amazed, said, well, then.